Klaas Vaak Er is niemand op de hele wereld die zulke mooie verhalen kan vertellen als Klaas Vaak. Elke avond strooit hij heel fijn zand in de ogen van de kinderen. Dan vallen ze meteen in slaap. Klaas Vaak kwam een week lang op bezoek bij Jalmar, een jongen die in een stad in Denemarken woonde. En hij vertelde hem iedere keer een ander verhaal. Dus iedere nacht had Jalmar een andere droom. Maandag. Jalmar had die avond voordat hij naar bed ging zijn huiswerk gemaakt. Maar hij had niet echt zijn best gedaan. Zodra hij sliep begon hij te dromen dat Klaas vaak zijn kamer aan het versieren was met prachtige bloemen. Opeens stond Klaas Vaak stil en luisterde. Uit de la van de werktafel van Jalmar klonk gejammer. Klaas Vaak deed de la open en haalde het schrift en het rekenleidje eruit. Het schrift huilde omdat alle letters die Jalmar had geschreven helemaal scheef stonden. En het rekenleidje jammerde, omdat Jalmar een fout in de som had gemaakt. Er stond vijf plus drie is negen in plaats van acht. Ga rechtop staan, zei Klaas vaak op strenge toon tegen de letters. Dat kunnen we niet, zeiden de letters. We zijn duizelig, omdat we scheef staan. Dan zal ik jullie nu een drankje geven. Zei Klaas vaak. Het is wel vies, maar het helpt wel. Nee, riepen de letters en ze gingen van schrik meteen rechtop opstaan. En het cijfer negen op het lijtje veranderde snel in een acht. Maar toen Jalmar de volgende ochtend wakker werd en in zijn schrift keek, stonden de letters nog net zo scheef als de avond ervoor. En ook de som op het rekenlijtje stond er nog fout op. Dinsdag. Voordat Jalmar in slaap viel, keek hij naar het schilderij dat aan de muur van zijn kamertje hing. Zodra hij in slaap was gevallen, begon hij te dromen. Klaas Vaak vroeg, heb je zin om een boottochtje te maken, Jalmar? Dat leek Jalmar wel leuk. Graag, Klaas Vaak, zei hij gauw. Klaas Vaak raakte met zijn paraplu het schilderij op de muur aan en toen begon de rivier op het schilderij te stromen en de vogels in de bomen begonnen te zingen. Klaas Vaak tilde Jalmar in een mooi geschilderd bootje dat tussen het hoge riet langs de rivier lag. Het bootje had een wit zeil en het werd getrokken door zes prachtige witte zwanen met een gouden kroontje op hun hoofd. Jalmar genoot! Hij luisterde naar de liedjes die de vogels zongen en naar de verhaaltjes die de vissen vertelden. En toen ze langs een prachtig kasteel kwamen, zag hij vier mooie prinsessen naar hem wuiven. Jalmar zag dat de prinsessen heel veel leken op de meisjes die bij hem in de straat woonden. Het bootje voer verder. Jalmar kwam langs de stad waar het kindermeisje woonde dat vroeger voor hem had gezorgd. Hij zag haar staan... En hoorde haar het liedje zingen waarmee ze hem altijd in slaap had gezongen. Jalmar strekte zijn armen naar haar uit en werd wakker. Woensdag. Voordat Jalmar in slaap viel, had hij naar het tikken van de regen tegen de ruiten geluisterd. Zodra hij in slaap was gevallen, begon hij te dromen. Klaas vaak schoof het raam open. Toen Jalmar naar buiten keek, zag hij dat de straat in een rivier was veranderd en op de golven dreven een prachtig zeilschip. Trek je matrozenpak aan, zei Klaas vaak. Vannacht ga je weer op reis, Jalmar. Toen Jalmar zich had aangekleed, stapte hij aan boord. Hij klom naar het kraaienest, de uitkijkplaats boven in de mast. Het schip voer met een vaart door de straten van de stad en het duurde niet lang of ze waren op zee. Opeens zag Jalmar een groep ooievaars die naar het zuiden vlogen. Maar een van de ooievaars was zo moe dat hij naar beneden kwam zweven en op het dek van het schip terecht kwam. Een matroos pakte de ooievaar op en zette hem in het hok bij de kippen, de eenden en de kalkoenen. Wat een raar beest, zeiden de kippen en de eenden tegen elkaar. En de kalkoenen vroegen op hooghartige toon wie hij was. De ooievaar stelde zich netjes voor... en vertelde dat hij op weg was naar een warm land. Maar de kippen, de eenden en de kalkoenen geloofden hem niet. Wat een dom beest, zeiden ze. En ze lachten hem uit. Jalmar kreeg medelijden met de ooievaar. Hij deed het deurtje van het hok open. De ooievaar stapte naar buiten. Hij klapte met zijn vleugels... En vloog weg. Jullie moeten in het hok blijven, zei Jalmar tegen de kippen, de eenden en de kalkoenen. En toen werd hij wakker. Donderdag. Zodra Jalmar die avond in slaap was gevallen, droomde hij dat Klaas vaak een lief, klein, bruin muisje in zijn hand stopte. Hij wil je uitnodigen voor een bruiloftsfeest, Jalmar. Vannacht gaan twee muizen trouwen en daarna is het feest onder de vloer van de keukenkast. Maar ik ben toch veel te groot? Ik pas toch niet in een muizenhol? zei Jalmar. Ik zal je klein maken, zei Klaas vaak. En hij raakte Jalmar met zijn paraplu aan. En Jalmar werd kleiner en kleiner tot hij net zo klein als een pink was geworden. ''Trek het uniform van een van je tinnen soldaatjes maar aan,'' zei Klaas vaak. ''Want je kunt niet in pyjama naar een bruiloft.'' Toen Jalmar het uniform had aangetrokken, zei de kleine muis... ''Ga maar in deze vingerhoed zitten, dan zal ik je naar het feest brengen.'' En zo ging Jalmar in een vingerhoed op weg naar het muisenhol, ...waar het bruiloftsfeest al in volle gang was. Het bruidspaar stond op een stuk kaas midden in de feestzaal. En de gasten dansten rond op de vloer die glanzend geboend was met spekvet. Tussen de dansen door snoepten de muizen van stukjes spek en kaas, want dat was het bruiloftsmaal. Als toetje kregen de muizen een zoete ert, waar een van de bruidsmeisjes de namen van de bruid en de bruidegom in hadden geknabbeld. Na het feest werd Jalmar weer in de vingerhoed terug naar zijn kamer gebracht. En even later werd hij wakker. Vrijdag. Jalmar viel in slaap en meteen daarna hoorde hij Klaas vaak zeggen... Je mag vannacht weer naar een bruiloft, als je daar tenminste zin in hebt. "Oh ja, antwoordde Jalmar, ik vind bruiloften leuk... Vannacht trouwen de Hollandse poppen van je zusje Herman en Bertha. Het feest wordt op de tafel in je eigen kamer gevierd. Jan maar keek naar de tafel en zag Herman en Bertha hand in hand voor het poppenhuis van zijn zusje staan. En zijn tinnen soldaatjes hadden een erewacht gevormd. Er waren veel gasten naar de bruiloft gekomen. Al het speelgoed en zelfs de zwaluw die een nest had in de dakgoot. En de kip die in het kippenhok in de tuin woonde, was er ook. Toen Klaas vaak het bruidspaar had getrouwd, vroeg Herman aan Bertha... Wil je hier blijven wonen of wil je liever op reis naar verre landen? Ik zou hier blijven, zei de kip. Ik weet zeker dat ze in andere landen geen groene kool hebben. Maar in andere landen schijnt de zon wel vaker, zei de zwaluw. Ik kan het weten, want ik heb veel gereisd. Het is hier altijd heel erg koud, vind ik. Maar daarom is onze groene kool juist zo lekker, zei de kip toen gauw. De kip heeft gelijk, zei Bertha. Laten we maar hier blijven, Herman. En toen Jalmar de volgende ochtend wakker werd, zag hij Bertha en Herman nog steeds hand in hand voor het poppenhuis staan. Zaterdag. Zodra Jalmar in slaap was gevallen, begon hij te dromen. Klaas Vaak liep onrustig heen en weer in zijn kamer. Waar ga ik vannacht naartoe? vroeg Jalmar. Vanavond heb ik geen tijd voor verhaaltjes, zei Klaas Vaak. Kijk jij maar naar de plaatjes in mijn paraplu. Hij deed de groen-geel gestreepte paraplu open en zette hem op het bed van Jalmar. Aan de binnenkant van de paraplu zag Jalmar een heleboel Chinezen die vriendelijk naar hem knikten. Klaas Vaak had ook nog een zwarte paraplu. Daarin stonden geen plaatjes. Die deed Klaas Vaak altijd open als kinderen stout waren geweest... Want zij mochten dan voor straf niet dromen. Waarom vertel je vannacht geen verhaaltje? vroeg Jalmar. Omdat ik het heel erg druk heb, antwoordde Klaas vaak. Morgen is het zondag en dan moet alles netjes zijn. Ik ga eerst naar de kerktoren om te kijken of de kabouters de kerkklokken goed hebben opgepoetst. En daarna ga ik het hele land rond om te zien of de wind het stof van het gras in de maanderen heeft geblazen. En dan ga ik zelf aan het werk. Ik moet alle sterren van de hemel plukken en ze oppoetsen. Wat een onzin, zei opeens het portret van de overgrootvader van Jalmar dat aan de muur hing. Luistert u eens goed naar me, meneer Klaasvaak. Ik mag u graag, maar ik vind het niet leuk als u Jalmar wijsmaakt dat u de sterren van de hemel kunt plukken. Het komt erop neer dat u zegt dat ik sta te jokken, zei Klaas vaak. Ja, zei het portret, sterren zijn net zo groot als de aarde... en dus veel te zwaar om te plukken. Het spijt me, u hebt gelijk, maar vergeet u niet dat ik Klaas vaak ben. Iedereen wil van mij prachtige verhalen horen... en ik vertel die verhalen alleen maar om de mensen in slaap te krijgen... Dat doe ik al eeuwen en eeuwen. Ik vertel het verhaal van de sterren gewoon omdat de kinderen het mooi vinden. Nee, overgrootvader, als de kinderen van mijn verhalen lekker kunnen slapen, dan zal ik hem die verhalen blijven vertellen, hoe u er ook over denkt. En Klaas vaak groette het schilderij vriendelijk en verdween met de paraplu onder zijn arm. Hm... Een mens mag tegenwoordig niet eens meer voor zijn mening uitkomen, hoorde Jalmar het portret nog net mopperen voordat hij wakker werd. Zondag. Voordat Jalmar in bed was gestapt, had hij voor de zekerheid het portret van zijn overgrootvader omgedraaid. Het spijt me, overgrootvader, zei hij, maar ik wil het verhaal van Klaas vaak vannacht niet mislopen. Zodra Jalmar in slaap was gevallen, hoorde hij Klaas vaak zeggen... ''Vannacht wil ik je iemand laten zien, Jalmar. Zijn naam is Kobus vaak, want hij is mijn broer. Hij vertelt ook verhaaltjes, maar hij kent er maar twee. En hij komt altijd maar één keer bij een jongen of meisje op bezoek. Die neemt hij dan mee op zijn paard... ...en vertelt een van de twee verhalen. Het ene verhaal is een akelig verhaal over griezelige monsters. Het andere verhaal is het mooiste verhaal dat er bestaat. Wil je hem zien? Jalmar knikte... ...en Klaas vaak tilde hem op... ...en zette hem op de vensterbank voor het open raam. Jalmar kon over de hele stad kijken... Even later zag hij Kobus vaak met twee kinderen rondrijden. Voordat hij een jongen of een meisje op zijn paard tilde, vroeg hij altijd... Heb je je best gedaan op school en ben je lief geweest voor je vader en moeder? En als de jongen of het meisje knikte, tilde hij het kind voor zich op het paard... en vertelde het mooie verhaal. Maar als de jongen of het meisje neeschudde werd het kind achter op het paard getild... en moest naar het akelige verhaal luisteren. Sommige kinderen zijn heel bang voor mijn broer, zei Klaas vaak. Ik niet, zei Jalmar. En hij keek vol bewondering naar het mooie paard van de broer van Klaas vaak... en naar de prachtige kleren die hij aanhad. Ik zou best eens met hem mee willen... maar dan wil ik natuurlijk wel voor op het paard zitten... Dan moet je goed je best doen op school en altijd lief zijn voor je vader en moeder en je zusje niet zo vaak plagen, zei Klaas vaak. En de overgrootvader van Jalmar, die met zijn gezicht naar de muur keek, knikte tevreden. Hij kon Klaas vaak wel niet zien, maar hij had wel alles gehoord. Dat was tenminste een leerzaam verhaal, klonk het van achter het omgedraaide portret van overgrootvader. Ik heb dus niet voor niets mijn mond open gedaan. Blijkbaar helpt het toch als je je mening eens duidelijk zegt. Sterren plukken, poeh. Jalmar werd lachend wakker. En hij bleef nog even lekker in bed liggen om aan al de avonturen te denken... die hij de afgelopen week in zijn dromen had beleefd.